Ember brandt ze met het NOS-journaal. In het proces drie nieuwe getuigen gemeld, schrijft de Volkskrant. De drie voormalige officieren verklaren dat militairen die de gekaapte trein moesten bestormen... de opdracht hadden gekregen om de Molukse kapers te doden. Een oud-marinier verklaarde dit vorig jaar ook al. Advocaat Zegveld, die nabestaanden van doodgeschoten kapers bijstaat... wil nu vier commandanten van de bevrijdingsactie onder Ede verhoren. De gemiddelde huurprijzen in de vrije sector breken opnieuw records. In heel Nederland is de gemiddelde huurprijs met bijna 6% gestegen. Blijkt uit cijfers van woningsite Pararius. Omdat steeds meer mensen uitwijken naar goedkopere gemeenten net buiten de grote steden... betaalden huurders vooral daar flink meer. In Zoetermeer en Apeldoorn steeg de gemiddelde huurprijs zelfs met meer dan 20%. De alsmaar stijgende huren zijn een gevolg van het grote gebrek aan woningen in Nederland. In Beieren zijn bij een treinongeluk twee doden gevallen. Ook raakten veertien mensen gewond, van wie sommigen zwaar gewond. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar. Het ongeluk was bij het station van Aigach, ruim 70 kilometer ten noordwesten van München. De machinist van de passagierstrein en een passagier kwamen bij het ongeluk om.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op goed, zondag. Ja, ja. maar goed. ZFM ja, ja. ja, ja. en... Sport Live. Hè? Ja, ik moet het nog helemaal. moet ja, he, het wel goed ja, ja. <laughs> En, en, en <laughs> tijdens het nieuws is er gescoord, want Willem 2 staat op 1-0. En de goal werd gemaakt door Konstantinos Tsimikras.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 Ja, uh, ook is er een doelpunt al gevallen bij Willem II. Dus ook dat. Uh... Ja, dat uh, hadden we net gemeld. Is dat zo? Uh, dankjewel, ja. <laughs> maar uh, Johnson heeft weer gescoord. Dus Jan Bax en Johnson staan ja, erin, alle mee. twee. Uh... <laughs> Gelijk is wel leuk natuurlijk, hè? Yeah. Noorse spits heeft net als ja Jan Bax 19 doelpunten. Het is een spannende strijd dus om die topscorers titel We hadden net Jus en Luid aan de telefoon. Ja. Wat, mm. had hij, wat had hij ook weer gedaan voor komende donderdag? Zwarte schoenen gekocht.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 Suddenly, everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting.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 twelve Nutini, so in sweet sunshine Ja ja nieuwe schoenen hadden we toch toch over met, met Justin Luiters. Ze zijn wel zwart, maar het was wel nieuw in ieder geval. En jij hebt hem um, Ja.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 Nog even resumerend voor de mensen die de MotoGP uh, helemaal uh, gemist hebben... maar uh, dat uh, stond bol van de incidenten. Uh, Cole Crutchlow, de man die van Pol vertrok...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 Waarna Zarco en Janone nog naar het podium reden. Nou, die winst die was dus voor Marc Marquez. Um, en dat uh, is dan ook wel weer te merken in de stand om het WK. Want uh, daar heeft Marquez inmiddels uh, van de vier wedstrijden... die inmiddels uh, zijn gereden van de 19 Grand Prix... de leiding overgenomen van die uh, Dovizioso. Uh, 70 punten. Uh, Zarco staat nu tweede, de Fransman...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 Zoals dat in Engeland gebruikelijk is op maandag Bank Holiday. Ja, dat is heel leuk, want mijn oudste zus heeft daar ooit gewoond in Bank Holiday. Ook al is het 15 of het is het 12 graden, het is koud en het zonnetje schijnt... dan trekken die Engelsen gewoon een korte broek aan en dan gaan ze gewoon... het is Bank Holiday. Dus, maar dat is morgen en vandaag. Heb jij ooit wel eens een, een uitzending gepresenteerd zonder technicus... Hij was opeens weg. Ja, maar hij is inmiddels weer terug. Dat is dat zo een zo reden. Dat is een reden. Moet je plassen. En, en, en, nee. <laughs> nee. <laughs> ik had geen ooggenoot. Nee? Dat uh, heb ik wel eens, maar ik had geen ooggenoot. Nu niet. Uh, nee. <laughs> we hebben zometeen Edwin Eeftink. De trainer van SV Sparrenwoude. Hallo. Ah. Ah, heb je die al of niet? Nee, nee, die hebben we zometeen uh, na een liedje. Okay. Sparrenwoude. Donderdag de tegenstander van de SV Zandvoort. Om die prachtige beker. En wat is het liedje? Uh, Waves. Van Mr. Props. Maar niet, niet ja, de zomerse Het is wel een hele mooie zomerse versie. Ja.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 water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time, time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, Pull it against the street. Pull it against the... it easy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 En uh, daar willen we proberen voor te gaan. Maar ja, dus, dat hebben we allemaal niet met de eigen hand. Hè. Dus daar, daar zijn we heel afhankelijk. En, um, en uh, dit, dit is een extraatje, Dus we gaan hier, uh, komende, komende donderdag, gaan we hier volle bak voor. Ja, er is heel wat schipstrand. Het is de kortste weg naar de prijs hebben we hadden geroepen. Ja. Dus, uh, dus, uh, en het is ook een, een leuke prijs. Buiten het dat je als winnaar als een leuke prijs is, het ook nog eens een keer leuk voor de naam. En het en ook leuk is, is dat de finale volgend jaar dan bij Sparenlaar verkocht gaat worden. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal dingetjes waarvan je zegt van nou, dan moet je gewoon een stukje extra je best voor doen. Ja, en blijft het blijft voetballen. Hè? Nou ja, daarom. Kijk, en uh, ik, ik schat Spa uh, sorry, ik schat Sandvoort hoger in het Wouden maar ik schat de Edo ook hoger in het Wouden ja. En uh, ja, dus ja, nogmaals, de jongens zullen wel iets, iets gemotiveerder zijn dan die jongens van Edo. Uh, die jongens van Standvoort. Maar, uh, maar ik denk niet dat we kansloos zijn. Ik, ik schat in dat het na nou, 30, 70, 20, 80 uh, in het voordeel van Standvoort zal zijn. Maar ja. Zolang het geen 0% is, hebben we een kans. Zeg ik altijd maar tegen de groep. Ja. Ja, die, die halve finale, Edwin, die verliep natuurlijk uh, vrij, vrij wonderlijk. Je komt 2-0 achter. In de laatste minuten uh, uh, kom je op gelijk hoogte. Waardoor uiteindelijk meteen strafschoppen genomen moeten worden. Uh, ja. Na de, na de na afloop hadden wij, uh, toch wel opvallend, uh, niet Patrick Kort als keeper aan de telefoon. Maar... Uh, hoe heet onze grote vriend ook alweer? Jeffrey, uh, Jeffrey Blom. Ja, klopt.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 Uh, als ik die laat starten, dan kan ik hem de zondag daarna niet gebruiken, die heeft gewoon een langer herstel nodig. Dus die zal wel, waarschijnlijk wel invallen, maar gaat zeker een hele wedstrijd spelen. Um, nou, Jeroen, uh, Jeroen van Geldorp is nog geblesseerd, die heeft een rugblessure, die is langer tijd uitgeschakeld. Ja, zoals jullie weten, vanaf het begin van het seizoen uh, mis ik al uh, Klen Habers en uh, Jesse van Riezen. Mm -hmm. um, dus, uh, dus nee, we zijn uh, verre van, uh, van 100 procent.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 En het is maar een wedstrijd. En kijk, en, ja, ik, ik heb Stamford uh, zien spelen tegen mij onder andere. Nou, die is echt een fantastische ploeg. Dus uh, vooral die voorhoede is echt uh, ja, geweldig. Dus ik, uh, ik, ja, ik heb ook tegen mijn spelers gezegd, maak je nat. En ik mis een van mijn best, Bart Sink. Die zit ik denk in Milaan. Um, dus ja, weet je, ik, ik ben gewoon, uh, gewoon wat, wat, wat minder uh, uh, compleet dan, dan normaal. Maar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 Alleen, uh, alleen de laatste weken hebben we wat meer op de rit. Alleen, ja, het valt ook niet even onze kant op. He, we, we, hebben, we komen tegen de nummer 2-3-2 uh, uh, uh, voor in de rust tegen Roda. En meteen na rust vallen we twee zeer ongelukkige calls. En ja, uh, we hebben ook uh, bijvoorbeeld 1-0 staan we achter tegen een SDZ. En we hebben gewoon 4-5 grote kansen. En hij gaat er niet in. Ja, dan houdt het op een gegeven moment een keer op hè. Ja, zo werkt het inderdaad. Ja. Hey, Edwin, uh, aan het einde van het seizoen uh, dus dan hebben we het eigenlijk over, um, ja. uh, nou laten we, laten we van positief uitgaan, een week of uh, zes, zeven. Vertrek je bij, uh, bij Spaar als, uh, als trainer in ieder geval. Ja. Hoe, uh, hoe mooi zou het zijn om met de prijzen uh, afscheid te nemen? Ja, hey, uh, <laughs> mooi kijk dan. In drie jaar heb je dan twee prijzen. Een promotie en, een, een, en als je er niet dit zou het helemaal mooi zijn. Ja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 Ja, dat had ik ook even gezien. En ik denk, uh, Soms hadden uh, dat gewoon je uh, oog daarop valt. Ja, in één keer. Uh, uh. Uh, maar ze he, uh, hebben toch ook heel snel de camera bij, uh, dan ja. meteen weer weggedraaid. Uh, want Vindt zo puritein zijn ze dan ook wel. Hey, hey, uh, uh, veel te snel weg. Uh, uh, ja, En die wielrenners die <laughs> hebben nergens last van. Want die denken, van, wat, wat doen we hier in deze alle Jezus lange zandbak? We willen gewoon naar Italië. en We zitten in Israël in de <laughs> Woestijn te fietsen. Dus, uh, Heb je trouwens wel gezien dat Henny um, op meerdere manieren yeah. um, zich inleeft...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 Je zit met een blik te kijken naar die wedstrijd... Uh, terwijl Oasis uh, dit uh, nummer heeft uh, gezongen. Uh, dat zeg ik er dan ook maar even bij. Maar je zit met die blik te kijken. Als je die beelden van uh, het uh, wilderende ziet... zou het toch niet nog een keer gebeuren... dat die cameraman nog een shot uh, meepakte van een... Uh, van een half blote dame aan uh, de rand van uh, de weg. Maar dat is nou net niet gebeurd, want het was net wel gebeurd. Dus ja, mensen ja, hebben wel ja, iets, ja, iets gezegd, ja, deze keer. En, ja, ja, ik heb wel op zitten letten. Maar, uh... Er staan hele kleine clubjes publiek af en toe langs ja. die weg. Verder zie je helemaal niemand. Het is, uh, het is werkelijk uh, ja, een rare ja. etappe, moet ik eerlijk zeggen. Een etappe door de woestijn, uh, denk ik eerlijk gezegd. Ik denk gezegd. het ook. Ze, vo ze voetballen trouwens wel weer uh, in de eredivisie. Uh, de, uh, de rust, de thee heeft heerlijk gesmaakt bij de mannen. Wordt er al gescoord? Door uh, de, of dat er iets in die thee heeft? Gezeten? Uh, ja, Ajax heeft in de 48 e minuut gelijk gemaakt. Ja. En uh, dat komt dus dat Ajax achter stond, omdat er licht in eigen doel schoot. Maar in de 48 e minuut is het dus 1-1 uh, uh, uh, geworden. Weet je ook door wie heen? Ja, ik wel. Dat is gratis. Die nieuwe? Nee. Oh, nee. De Justin. Ah.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 Heb ik dat niet goed geluisterd? 50, 50 volgens mij. nou goed. En de voorzet van de goal van Kluivert, die kwam van? Zie ik. Ja, dat kan ook niet anders. Nee, dat kan niet anders. Gaat ook weg.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 Lewis Hamilton, en die wonnen uiteindelijk de wedstrijd ook. Uh, zo werd opgehouden dat de achterstand uh, gereden Ricciardo na diverse mutslingen opnieuw in de spiegels opdoende. En bij Ricciardo, omdat hij al vier of vijf keer vergeefs had uh, geprobeerd om de Nederlander te passeren. En bij die vers ja, verschrikkelijke uh, botsing uh, was het uh, ruimte eigenlijk die er niet in je was, want Max gooide de deur dicht.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 Uh, Red Bull die heeft, uh, die is met Honda in gesprek over een samenwerking uh, met, de, de, ja, met, de, met die motorenleverancier voor de Formule 1 het komende jaar. Uh, de partijen hebben de afgelopen week einde in Baku gesproken rond, die, uh, rond dat verhaal. En het was volgens uh, de motorsportbaas van uh, Honda Yamamoto allemaal heel positief. En het zou wel eens het begin van een mooie toekomst zijn. En wie een beetje de Formule 1 volgt, ziet dus eigenlijk ook dat die Toro Rosso's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 Ja, een beetje. Ja, ja, ja, uh, en die staat nou op 20 doelpunten, en dat is natuurlijk nogal wat. En is weer alleen koploper geworden. En nou, Excelsior Ajax 1-2 in de 53ste minuut. Wie zou hem gemaakt hebben? Nou jij. Uh, weer uh, Kluiverd? Nee. Uh, Pff, heb rust. je daar nog meer? Uh, Wie doet er vandaag vanaf de start alweer mee? Hij uh, Vanaf de start. Die, die, be, niet die back, toch? Kasper Dolbek. Oh, oh, die burg.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 De spelers waren daar niet zo gecharmeerd over en ze vonden eigenlijk zijn, uh, zijn trainingsaanpak nog al een beetje gedateerd. En dat was de reden waarom ze op een gegeven moment bij Twente toch hebben ingegrepen en hebben gezegd uh, van sorry. Maar zoveel uh, bij Feyenoord geval hè? Ja, dat heeft hij ook uh, daar uh, gehad. Uh, hey, ook... dikke advocaat was weer aan het juichen. Oh, is dat zo? Marta staat 2-1 voor, ja, Heracles. Ja. Stijn Spierings schiet van dichtbij, raak. Nou, dan uh, ben ik klaar met het uh, verhaal van Beek. Het is een heel kort uh, verhaal. omdat uh, uiteindelijk... Kort? Dat, dat nou, ja, hij... <lacht> nou, ja, nou ja, ik probeer het in een samenvattende vorm... Uh, Jij pra dat... ja, ja, praat net zoveel zo als die verslagen van jou op lang zijn. Goed? <lacht> We gaan nu naar zo? muziek luisteren. <lacht> nou, dat is een heel goed idee, <lacht> lijkt me verstandig ja. ook.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 Ik heb nergens.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 Kampioen worden. Oh, die wonnen gisteren met 4-1 van een of andere onbekende ploeg. Uit, de, uit Jeruzalem, geloof ik. Ja. Uh, maar die kunnen komende week kunnen die kampioen worden. Gewoon ja. even een, uh, ja. is een... Is een Israëlische competitie in ieder geval? Ja, nou, ja, daar ja. Ben je, weet je, ja dat weet ik. Maar goed, maar dan, Ik ja. heb getraind in Israël, hè? Je hebt getraind in Israël? Ja. In het leger of in, en, bij de voetbal? En, en een internationaal toernooi georganiseerd met Groningen, Utrecht en uh, Maccabi Haifa. Maccabi Aha. Haifa? Ja. Dat was leuk, hoor. Dat was echt leuk. Oké. Okay. Dat door. Trouwens, PSV, landskampioen, die staan nog steeds op 0-0 tegen Groningen. En vorige week ook gelijk, toch? Ja, raar, hè? Ja, de, de handrem uh, is eraf uh, bij de jongens. Uh, oh, dus, ik... uh, de druk is eraf. De druk is Hoeveel zullen daar weggaan? Nou ja, laten we het daar eens over hebben. 4-5? Uh, nou, Marcel Brons, dat uh, hebben we gelezen. Die uh, staat in belangstelling van Engeland. Want, Everton. Uh, Everton, uh, Willem heel graag. Ik zou gek zijn als hij het niet, niet deed. Nee. Nou ja, nee. om, om twee redenen denk ik. Hè. A, voor zijn voor portemonnee. Want mm -hmm. ik denk dat hij daar gewoon al, al snel het, het vijf, misschien wel een tienvoudig gaat verdienen als wat hij bij PSV verdient. Ja, mm -hmm. En uh, daarnaast, uh, uh, ik denk ook voor je CV dat het goed is. En mm -hmm. dan is de opstap naar een topclub in Engeland. Als hij daar goed doet, dan krijgt hij het ook van elkaar. Je, had, je hebt een tijd bij, bij, bij HSV heb je, uh, hoe heet hij ook weer in die, die technisch directeur...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 Let me see And chicks wanna tell me, but the kid, but the kid, is the favorite. Do me a of beer. Give me a little ecstasy. Slightest dance, slightest dance, slightest dance, slightest dance. Slightest dance, slightest dance. So in the Jimmy mood is slightest. I don't step on nothin'. And they me on the but I fuck none with the lelijke chicks. And you know I do my living space as if I'm no motherfucker. Me, I said, yeah. No me miss. Yeah, no me Oh as sick, ik aan je eh, e, e, ik ben de man, ja, ja. De man ben ik en ja gewone nissen zoals de dochter van mijn tanden is je zo zo Maar dat doe je al raar genoeg. Stop maar jij bent een be ga genoeg. Geen geslaag aan met die Mike. Want we gaan vanavond weer duurlijk naar de kroeg. Big smile, kan toch gaan? Vind ik je zo 1 met zin? Ze willen nooit met die verkeerde boy. Maar ik geef geen fuck, want dit is hoe ik ben. Fok werven, half werven. Maar ik ga die werven. Ja, ga die werven. Wat de fuck is zo moeilijk kan om godverdomme normaal te blijven. Urban u dat is dit. Ze weten dat die schattig is. Ik ben aardig, veel te aardig. Dit dus daarom roep ik fuck een bitch. ABN, ja, een beetje spreken beter dan de meesten. Heb me voor jou gedaan, maar ik denk de f. Zelf met mijn negens doorfeest, maar kijk je spier, mee eens een oefen aan mijn dat is dom. Ik ben je vader niet, haal me niet, want ik ben de Ik ben dom, rond bij famous. Ik ben dom, rond bij famous. Ik cool, maar af en daarna tussen mijn benen Willens, willens is de illen, is ik hem zo hard Bitches willen in me chillen, is het zo, man Nikke, ho, maar, nikke, ho, maar nee, nee, bitches willen chillen, want die kill komt op de vee Zet je tv aan en kijk de Je gaan Nog steeds, steeds draaien en hij heeft geen baan Willen, you know motherfuckin, what, blah, wat blah Nikke, hup, hup, check me, white, white truc Ik kom, bye, bye, hard en ik kom, bye, white dope en voor de paak op doe ik mijn paal, paak show in van je ah, ja jip nigga Ai, ah, ja yo. Maar die tieten in de lucht, iedereen zegt: Wow, die niggers komen hard, kijk ze klippen. Wow, die niggers worden omringd door bitches. Wow, die of heeft wat van een zin net zo echt als je kies aan de klerk. Ik ben de klerk.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 Dat wou ik net zeggen, maar jij zegt en. het al. Het is een en, sportprogramma. Ik, he, ik, wilde zeggen, de... ik wilde zeggen, jij, zegt dat, uh, jij neemt dat woord twaalf keer per dag in mond, Maar mond. <laughs> een beetje nee, nee, nee, nee, nee. Wij proberen het te mij. Goed, dus, schop, uh, roda, we gaan verder. Ado Den Haag was 0-3. En Ado stevende dus af op de, op de baarcompetitie. Maar uh, Rode heeft alweer twee keer gescoord. En in de 61ste minuut is het Simon Koestafsson die een strafschop binnenknalt.